Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De startbaan op het internationaal... ...uit Eindhoven. Die vervoeren hulpgoederen en militairen. En ook is het gelukt om het, schip van de... om het schip... ...de Pelikaan aan te leggen in de haven. Dat schip heeft onder meer vrachtwagens aan boord. Op het Nederlandse deel van het eiland... ...is één dode gevallen... ...en zijn meerdere mensen gewond geraakt. Honderden mensen die specialistische psychiatrische hulp nodig hebben... komen voor een gesloten deur te staan. Vooral mensen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of CZ... worden daarvan de dupe. Een aantal zorgaanbieders ligt met de verzekeraars overhoop. En dat is omdat de zorgverzekeraars en de instellingen... op dit moment aan het onderhandelen zijn. Die instellingen zijn bang dat ze straks niet betaald krijgen... voor behandelingen die al zijn uitgevoerd. En sturen patiënten weg. Dan is de verzekeraar verantwoordelijk dat ze alsnog behandeld worden. De zoon van de Amerikaanse president, Donald Trump Jr., hoopte op belastende informatie over Hillary Clinton... toen hij met de tijdens de verkiezingscampagne met een Russische advocaten. Dat heeft hij officieel bevestigd tijdens een hoorzitting voor de Senaatscommissie met de New York Times. De e-mailwisseling waarin Trump Jr. een afspraak maakte werd eerder al openbaar. Daaruit bleek dat hij geweten moest hebben dat hij geheime informatie uit Russische regeringsbronnen zou krijgen. En koning Willem-Alexander rijdt op Prinsjesdag weer de normale route. Vorig jaar waren er op de weg van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal werkzaamheden. Op het toernooiveld werd een ondergrondse parkeergarage gebouwd, waardoor de koning en koningin moesten omrijden via het plein. Nu is de parkeergarage klaar en kunnen ze weer over het toernooiveld. Net als vorig jaar gebeurt dat in de glazen koets, omdat de gouden koets wordt gerestaureerd. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden.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 Dat uh, zijn ze, de heren uh, de Cinema Escape. Uh, die jongens uh, die hebben vanavond hun uh, EP-release. Zeker weten. Uh, dat, uh, dat is uh, uh, met onder andere dit nummer wat je tereg, uh, ja, tegen gaat komen. Uh, dat nummer dat uit Lone Star. En waar komen ze vandaan? Hier, zes kilometer vandaan. Namelijk uit Haarlem. Daar komen ze vandaan. En dat verbaast me ook niks. Want uh, hier uh, in deze band uh, maakt Max Angeline uh, deel uit... En dat uh, is wel heel erg uh, kras. Want uh, zijn zus, Sophie, die heeft hier uh, nog uh, gespeeld uh, met, uh, met Hers. Uh, dat uh, is een bandje. Dus nou, dan weet je ongeveer wel hoe uh, de lijnen een beetje lopen. Straks gaan we ze weer horen, de mannen van de waanzin. Eerst nog één nummer. Uh, en dan gaan we uh, ze nog een keer uh, horen live in de studio van CFM Zandvoort. Maar eerst is het een van de voormalige leden van Night, eh, Want daar heeft ze het wel deel uitgemaakt. Maar ze kan het ook heel erg goed zonder Sus de Groot. Want eh, haar EP is er ook een om in te lijsten. En om je vingers erbij af te likken. Ik heb het over Jolien en End of Story. is alweer uh, zeker een half jaar uit. Ergens in het voorjaar is uh, End of Story uitgebracht uh, van uh, Jolien. En uh, zij uh, was bij Lex Uiting uh, te gast. Dat is niet zo lang geleden. En uh, dit is eigenlijk het nummer wat we het meest draaien van de DB, Namelijk de titel van DB End of Story. Uh, het is weer tijd om eens even te kijken of de mannen zeer veel zin hebben om uh, nog wat te gaan spelen. Ik denk het wel. Oh yeah. ja. ja, ja, ja. Uh, bij uh, de aanvang en toen uh, Marcus uh, de knopjes in moest regelen. Toen, uh, en ik krijg anders ruzie met Lennart. Uh, want, uh, want ja, uh, ik zei net dat de Amazing Stroopwafels uit Rotterdam kwamen. Maar ze dachten dat eigenlijk niet. Ze komen namelijk uit Vlaardingen, Want uh, ja, er wordt uh, een instem, beetje instemmend uh, geknikte... Uh, kleine nuance. Hoor. Kleine nuance. Ja, waarom staat het dan uh, fout in, uh, in alles met wat ik uh, dan lees? Weet je, dan. Uh, nou dan, dan goed. In Wikipedia mag iedereen gummen. Dus, uh, dus dan hebben ze het verkeerd gegumd in, in, in dit geval. Dank uh, Remco en dank Lennon, want die, uh, die wezen mij er eventjes op. En ik mag ook helemaal niet zeggen dat. Uh, een filiaal is van Rotterdam. Want oh, oh. <laughs> uh, dan word ik uh, de plekken opgeknoopt. Dat uh, lijkt me niet uh, verstandig. Uh, heren, ik, uh, ik zou bijna vragen welk uh, nummer uh, gaan jullie uh, uh, laten horen. Dat is geen nummer van de EP. Sloes Marloes. Schloes Marloes. Time! in deze nummer afgelopen. Ja. Fijn, fijn, fijn. Sloes Marloes, hè? zeg ik het goed? Ja, ja goed. helemaal goed. Um, de tweede? De tweede heet drank en derrières. Dat moet voor heel, mens, heel veel mensen heel fijn in de oren klinken, lijkt me. Lijkt, lijkt mij ook. Zeker als het over drank en derrières gaat. Ja, dus het is allemaal troost. <laughs> een soort van, hè? Nou. ja. Er werkt nog op de markt, hij heeft het mooiste gat gevonden Het ontbreekt hem niet aan geld, daarmee vult hij onderwonden Ben, maar niemand wil me nog betalen. Als een platenbaas dit hoort, dan verdien ik kapitaal. Maar ik hou nu zo van roem. En der, ik hou van drank. En der ik hou van drank. En der. Derrières... Ja, het is alsof ik gewoon echt in die tijdmachine gestapt ben, heren. Uh, alsof ik uh, gewoon weer uh, terug ben... en uh, mijn vakanties uh, met mijn ouders uh, vieren ergens... in, uh, in een uh, vakantiepark in Beekbergen. Dat ligt onder Apeldoorn. En, en dan stond Radio Tour de Frans altijd aan. En dan hoorden we ze voorbij komen. daar zingen Ik ga naar Frankrijk. Nee, en ik kom nooit meer terug. Ja, en dan uh, vind ik dit, dit jongens gewoon gelijk uitbrengen. En die platenbaas, nou, uh, die vinden we wel... Dat lijkt mij uh, gewoon... Uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik zit gewoon wat dat betreft... Uh, gewoon lekker weer oude te genieten. Alsof ik ook weer... zo'n dikke 34, 35 jaar geleden... weer uh, bezig ben. Maar ja, toen was ik nog maar... een ukkel van 15. Een beetje puber. Nu ben ik een grote puber van... 51, bijna 51. Dus dat... Uh, <laughs> dus dat wel een beetje. Maar goed. Heren, dank. We gaan... Uh, we gaan zo uh, weer uh, wat uh, horen. Maar eerst... Muziek uit Volendam. En dan hebben we het niet over de 3 J's. Dan hebben we het ook niet over Jantje Smit. En ook niet over al die andere Volendamse rakkers. Nee, dit is de echte muziek uit Volendam. Namelijk Alaska. I'm still reenacting Waterloo I cannot exercise this flu Clean the dark shit off my shoes Oh, even down talk of Rome, but not through microphones A false trumpets on the rise, will they call nice? Our children's nerdy rhymes, the colors in our eyes A poor Mohammed back does not to steal the show, but their Beyonce shaking hips made him explode Het ja, is altijd leuk als je dan uh, buiten de uitzending om uh, met, uh, met, uh, met, uh, met de mannen van uh, de waanzin uh, zit te praten over muziek. En uh, dit uh, is uh, een van Be A Nobody van uh, Lisa N. Die, uh, daarachter zit uh, Lisanne de Koning, zo het in het echt. En uh, Lisanne heeft uh, nog in de finale gestaan van de Rob agda Award, Maar dan als uh, onderdeel van Low Edict Sound System. Uh, maar nu heeft ze een, uh, ja, sinds augustus, sinds afgelopen maand, een EP uitgebracht. En dit is het titelnummer van uh, die EP. En daarvoor hoorden we een van de tracks die eraan zitten komen... van het derde album inmiddels alweer van Alaska. Uh, daar, daar ging het uh, verhaal min of meer over van... Uh, kijk ons nou, wij hebben het uh, even uitgevonden... Maar ondertussen weten Frank Bond en ik eh, inmiddels wel wat beter dat het eh, even net een tikje anders zit. Hè? Want eh, in Vallendam eh, was Alaska dan wel redelijk bekend. Maar er buiten nog niet. En dat was in 2011. Dat ik en Marcus gewoon eh, hen als eerste airplay heb gegeven. En ja, toen eh, werd er nog een uh, verhaaltje verteld uh, door Frank Bond in een. Boekenzaak in Ilpendam. Waar ook ene Leo Blokhuis was. Ja, en vervolgens is de rest historie. Want uh, zo uh, is er een recensie uh, ontstaan uh, voor Alaska. Ja, dan gaat de deur wel in één keer open bij Matthijs van Nieuwkerk. En, uh, en al die andere personen. Dus zo werkt dat. Maar goed, het, uh, het, is, het is maar om het even. Uh, ik ga weer terug naar de afgelopen zaterdag. Er was er een showcase in de Maasilo. Ja, en geloof het of niet. Dat is natuurlijk diezelfde plek uh, waar, uh, nou ja, die. Die dreigende bomaanslag uh, werd gemeld. Of tenminste, daar was een, uh, een melding van een bom. Uh, toen moest de hele zooi ontruimd worden. En datzelfde gebeurde zaterdag de dus ook. Er liepen dus heel wat jongens van de politie uh, rond. Uh, ik heb me nog nooit zo veilig gevoeld als op die zaterdagmiddag. Stond echt, uh, er stonden politiebusjes, uh, mannen in, uh, in, uh, ja, uh, in uh, kogelvrije vesten. Want er werd toch weer wat, uh, wat gemerkt. En er was op dat moment showcase aan de gang... waar onder andere Michel Eber die ga je straks nog horen... en deze man, T.B. Florissen, uh, te horen was. En een van de nummers die maar bij is gebleven... want dat vind ik wel heel mooi als hij dat verhaal uh, ook uh, vertelt... Uh, op het moment dat hij dat nummer ging spelen... Uh, zei hij van ja, uh, ik ben zo'n man die alles uitstelt tot, tot morgen. en uh, Ja, het komt morgen wel, het komt morgen wel. Uh, hij heeft ook een album uitgebracht, A Different Man. Er staan elf tracks op en... Dat was dus ook het nummer A Different Man waar het om ging. Het, uh, de man die alles uitstelde. En dan word je er een dag later wakker en dan ben je ineens veranderd. En dat is de lading van A Different Man, TB Florissen. One, two, three, The room I told myself that I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 Ik weet niet of het ook familie is van die wieleranalisten die, die ook nog wel eens de boel onveilig maakten bij de uitzendingen van de NOS op uh, Studio Sport. Maar dat ga ik vragen, want ze komt de 28e september deze kant op. beetje een flauwe vraag, maar goed, ik ga hem toch stellen, dus, uh, want uh, daar zit ik niet zo mee. En uh, daarvoor hadden we natuurlijk uh, T.B. Flores met The Different Man. Die het uh, zaterdag zo fantastisch uitlegde. Ik denk, dat is mijn nummer. Want dat is uh, eigenlijk ook een beetje zoals ik zelf in elkaar zit. Dus uh, En achter T.B. Florissen schuilt Thomas Florissen. En een van de dingen is dat we bezig zijn om een, uh, soort, uh, ja, een soort deal uh, te sluiten met, uh, met het, dr het driemanschap, Want er zit er nog eentje bij. Jiri. Jiri Schefferli heet hij voluit. En dan hebben we hier een, een partij Rotterdamse muzikanten uh, staan. Maar die staan er vanavond ook. Hoewel, uh, één deel Rotterdam. En een ander deel Vlaardingen. Want uh, ik uh, moet opletten. <laughs> dus, uh, dus ik. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik heb het wel begrepen, de boodschap in, uh, in die zin. Uh, de waanzin is nog steeds aanwezig. En ik uh, ben heel nieuwsgierig uh, welke twee nummers te laten horen. Dat zijn weer niet twee nummers van DP. Want uh, we hebben er net al twee. Uh, in het vorige uur, twee van de EP gehoord. Of uh, ga je toch nog stiekem iets uh, van die EP draaien. Uh... Nee, die EP die kun je overal luisteren natuurlijk. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Nu komen de interessante nummers die uh, de mensen nog niet kennen in ieder Precies. geval. Precies. Precies. Nou, we... het live uh, ook te beluisteren. Je hebt ja. nog meer in het vat. Okay. Ja, welke twee nummers uh, mannen? Blinde Vink? Ja. En Ode. Oké. Okay. De stranden in je zoete honing krijg. Thank you. Te kennen. Maar geef me nog wat tijd om me te laten wennen aan je overblinde hij. Ik ben er klaar mee. Ik voel het aan je water. Wartgallig is mijn kater, want. Van... Maar een euro. Dat waren ze, de waanzin. Uh, dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Ja. We gaan uh, nog even uh, een paar nummers uh, laten horen. En uh, dat uh, is uh, ook Nederlandstalig. Joost Wander, hij won de publieksprijs bij uh, de Grote Prijs voor Rotterdam. En dit is ze gaat alleen voor goud. Want Kijk, dan staat de tijd tegen leven stil. Dan weet ik wel wat ik wil, en dat is alleen maar haar. Maar als ik naar haar kijk, als dus ze stiekem met me speelt, dan weet ik wel wat ze wil, en dat is alleen maar Dat was Tang van Dakota. En terwijl Marcus aan het afruimen is, dan zou hij bijna alweer kunnen zeggen... Tot... Nou, wat... wacht nog even. Moet ik wel de microfoon natuurlijk openzetten? Ja, dit is een beetje jammer. Ja, dit is een beetje jammer. Ik zou bijna zeggen, dan tot, tot volgende, volgende week. week juist. Zo Hoort het <laughs> dus ja. um, de, de, de heren zijn klaar, uh, ze gaan uh, weer terug naar Rotterdam. Uh, wie wat wil weten van deze band, uh, die bestaat uit de volgende uh, mensen. Dat uh, was leuk, want ik had net de web. <laughs> Daar heb ik net de, net, net de website van, uh, van de jongens en dan zit ik hem weer weg te klikken. Ja, dat is dat is ook weer inderdaad een beetje jammer uh, in, uh, in die zin. Is niet zo'n probleem. Want dan is het gewoon een kwestie van dit. En een kwestie van uh, dat. En een kwestie van het zus. Pak een microfoon, uh, Sebastian. Als je dat toch uh, fijn vindt. Uh, toch? O, ja, Hoe vonden heeft... jullie het, uh, jongens? Sta, staat aan? Ja, hij staat aan. Deze staat aan. Uh. Ja, ik spreek gelijk voor de rest. Het was ja, leuk. Het was gezellig. Uh, het was leuk. Ja, het, het was echt leuk. En de, goed geluid ook. <laughs> ja, was, da dank, dank je. Da dank je. <laughs> uh, uh, wie dus meer wil weten <laughs> van jullie, moeten nou, we even kijken. Sowieso nou. liken op Facebook. Want uh, likes op Facebook schijnen heel belangrijk te zijn. Ja. Dus uh, je kan naar www.facebook.com en dan slash Help me goed. Je kan ook naar uh, dewaanzin.com, dat ja. is onze website. En daar uh, kan je iets over onze achtergrond lezen. Dank je. Graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan. Ja, ja. Um, wie uh, zijn ze dan ook alweer? Ik zal er dat nog even gauw uh, bijpakken. Want ik had ze, uh, het, de, de band bestaat dus uit Simon van der Mier. Sebastian Lavaar. die had je net uh, gehoord... En Lennart Ouwekerk en Remco de Man. Ik zal het uh, nog even gewoon netjes uh, afhandelen. Voor, want ik heb ze allemaal bij de voornaam genoemd. Maar ze hebben natuurlijk ook nog een achternaam. De laatste die ik uh, ga draaien is uh, van Michelle. Ik heb eindelijk uh, de trek uh, te pakken. Dat, uh, dat heeft wel even een tijdje moeten duren. Got to go. En uh, dat is gewoon een eigen nummer onder de Gravel Town. En het is later nog een keer uitgevoerd door... Brigitte van Dag. I got to mojo. I got to I got the body, I got the sense Got all the wisdom and I confess facts Killed the witness, they ain't got no proof Now there's police upon my roof Come forward justice, got to lay low Mmm, I got it go. I got the song. Put all the words where they belong. Well, I got scars and I got greed. Don't have the fame man. I got need. God's religion gave me these blues. Now I got the devil running in my shoes. I got a nation. that's all I know. story, man, have I got news? Gain the answers, earned the excuse. I got a rage feed on the lust. Got all that anger deep in my guts. I got a gun resting in my lap. No more dead weights trapped on my back. There's in the attic, not enough room. God, that receiver, giving me control.